11 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Een man uit Berkel enschot is opgepakt... omdat hij ervan wordt verdacht dat hij auto's van buurtgenoten heeft en Ook zou hij bij een huis een brand hebben gesticht. Een buurtbewoner werd rond middernacht wakker van een hoop kabaal op straat. Hij zag dat de man de ruiten van zijn auto en die van zijn vrouw insloeg met een bel. Ook stond hun voordeur in brand, de politie. Zij herkenden hem als een buurtbewoner. We hebben geen conflict met hem... We weten niet wat de aanleiding uh, tot deze vernieling en deze brandstichting geweest is. Op het bureau is uh, de verdachte ook uh, voorgeleid. In de verklaring daarin bekent hij deels wat hij gedaan heeft... maar geeft ook niet direct aan wat, wat de aanleiding daarvoor is. Dus uh, ja, we zullen een onderzoek in gaan stellen hoe zijn uh, psychische gesteldheid uh, is. De Drentse politie heeft in het onderzoek naar de explosie van zondag... in een woning in Emmen geen nieuwe explosieven gevonden... We hebben gisteren ook een zoeking gedaan in het huis van de tweede verdachte. Er is voor de zekerheid iemand van de explosieve opruimingsdienst meegeweest. Maar wij hebben tijdens de zoeking geen explosieven aangetroffen. En wel werd er een kleine wietplantage gevonden. De EOD vond zondag in het ontplofte huis explosieve stoffen. En daarom werden de huiseigenaar en een andere man aangehouden. Ze waren door de klap van de explosie gewond geraakt... en moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Ze zitten inmiddels in een politiecel in Assen... en worden vanmiddag voorgeleid.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 Het weer, flinke zonnige periode. De temperatuur loopt op van 24 graden aan zee tot 28 in het binnenland. staat een zwakke tot matige zuidoosten wind. En dan later vanmiddag aan de kust mogelijk wind van zee. Morgen opnieuw zomerswarm, maar smiddags kans op een regen- of onweersbui. ANWB Verkeersinformatie. Het mooie weer lokt meer mensen richting de kust en de stranden. Dus te merken op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Voor Den Haag staat 5 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort bij het knooppunt Vaanplein 3. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Alfred en Dolder ook 3 kilometer. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor het knooppunt Hellegadsplein 3 kilometer. A58 Breda richting Vlissingen. Tussen Zeg en de Stok 5 kilometer en verderop voor knooppunt Markizaat 3 kilometer. En tussen Rilland en Alfred I nog eens 4 kilometer.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 Goedemorgen. Kijkt u naar links? Ja, doe maar. Dan ziet u de zon. En als u naar rechts kijkt, waarschijnlijk ook. En ik zou het maar snel doen, want zoveel kansen op zonneschijn komen er geloof ik niet meer. Waar gids ik u nog meer langs dit uur? Nou, we gaan de mat op met de sumo-worstelaars. En vervolgens met een consulent langs de sociale werkvoorziening. Want met alle bezuinigingen is begeleiding van de mensen die daar werken hard nodig. En worden uitvindingen in Nederland wel genoeg in productie genomen? Uitvinder en ingenieur Henk de Bijer vindt dat het beter kan. En heeft u er graag plaatjes bij? Surf naar de het aantal Oost-Europeanen dat naar Nederland komt om te werken is groter dan verwacht. Dat zeggen minister Kamp en staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken. Vijf jaar geleden waren er nog schattingen van rond de 25.000 werknemers uit Oost-Europa. Maar begin dit jaar stonden er bijna 200.000 geregistreerd. Socioloog Godfried Engbertsen deed onderzoek naar werknemers uit Polen, Roemenië en Bulgarije. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het groeiende aantal Oost-Europeanen dat hier naartoe komt ook voor u een verrassing? Nou, we wisten dat hetzelfde gebeurd is in Ierland en Engeland. Toen dachten, we, toen dachten we ook, daar gaan enkele tienduizenden naartoe. Dat werd op een gegeven moment zelfs een half miljoen per jaar. In één jaar in Engeland. En ook in Nederland zijn we toch verrast door de grote omvang van die arbeidsmigratie. En waarom zijn we verrast? Nou ja, de voorspellingen waren zoals hij aangaf enkele tienduizenden. En je ziet toch dat er een relatief grote vraag in Nederland is naar arbeiders uit Polen. Dat is inderdaad, je zou kunnen zeggen, de werking van de interne Europese arbeidsmarkt. Er is vraag naar dat type arbeid en mensen die maken daar gebruik van. Minister Kamp zei, ja, dan gaan we het ook strenger doen voor die arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Is dat dan ook nodig als wij ze ook vragen om hier naartoe te komen? Nou ja, dat is het hele punt. Hè. Het interessante is dat uh, als je kijkt naar de polen die hier naartoe komen, dat meer dan 50% uh, is via een uitzendbureau naar Nederland gekomen. Er zijn de Nederlandse uitzendbureaus die naar Polen afreizen om mensen te recruteren. Voor bepaalde sectoren in de Nederlandse economie, denk aan de land- en tuinbouw, is er grote vraag naar dat soort arbeid. En in zekere zin is het ook goed. Het is ook een teken van de kracht van de Nederlandse economie dat we arbeidskrachten nodig hebben. En die recruteren we deels uit Polen. Toch zegt minister Kamp nu ook van ja, dan gaan we uh, toch ook wel wat strenger optreden, bijvoorbeeld bij het verstrekken van die werkvergunningen. Dus het moet dan toch wel moeilijker worden. Maar als wij ja. ze toch nodig hebben. Ja, maar dat kan in geval van de Polen kan dat niet meer. Die zijn die hebben volledig vrije toegang kregen, gekregen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. En Dat speelt alleen nog maar bij de Bulgaren en de Roemenen. Dus de Polen kun je niet weigeren. Dat zijn Europese burgers van de Europese Unie en Waarvan we gezegd hebben, die ook, hebben ook toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Andersom kunnen ze dus ook Nederlands naar Polen afreizen om daar te gaan werken. Wij zeggen, we hebben ze nodig, toch is er wel een angst uh, dat er te veel komen? Ja, die angst die is er natuurlijk. En de belangrijkste angst is natuurlijk dat het arbeid verdringt. En daarbij zegt minister Kamp ook nog eens een keer: we hebben veel mensen in de bijstand zitten of in de werkloosheidsregeling, en die zouden dat werk ook kunnen doen. En toch zien we dat dat zelden gebeurt. En dat geldt niet alleen voor Nederland. dat zien we ook in de Verenigde Staten. Daar doen Mexicanen het werk. Je ziet het in Spanje, Italië met grote werkloosheid. En toch zie je dat de eigen bevolking dat in beperkte mate doet. En dus de, daar, daar heb je eigenlijk geringe kans op dat die mensen dat werk gaan doen. Weinig dit, migranten doen ook dan maar een beroep op ons sociale zekerheidsstelsel. Nou ja, dat blijkt uit mijn eigen onderzoek en overigens ook uit het onderzoek van, van minister Kamp zelf... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Dat die groepen maar een heel beperkt beroep doen op onze sociale verzekeringen en voorzieningen. Dat komt ook omdat van die 200.000 mensen die er komen het merendeel teruggaat. Het merendeel gaat het om tijdelijke arbeid. Mensen die tijdelijke arbeid verrichten en vervolgens teruggaan. En dan weer een keertje terugkomen. Ja, dat is allemaal georganiseerd via uitzendbureaus. Het gaat om tijdelijke arbeid. Dus de kans, het risico dat die Polen en mas een beroep gaan doen op onze sociale zekerheid, dat klopt niet. Dat zien we bijna amper gebeuren. Dat is wel de waarschuwing die minister Kamp doet uitgaan. Ja, terecht. Want er is ook een groep van Polen die wellicht hier gaat blijven. Ik schat dat zelf op zo'n op, op zo 30 procent, op ongeveer een derde. En daar is natuurlijk het risico dat als die mensen hier gevestigd zijn en werkloos worden, ze natuurlijk recht hebben op bepaalde uitkeringen. Tot nu toe moeten we echter, echter eh, concluderen dat het tot nu toe maar op een heel erg beperkte schaal is. Dus ik, zou, ik heb daar veel minder, als het ware, toch, daar ben ik veel minder pessimistisch over dan de minister. Die groei zal niet zo explosief zijn? Die groei zal niet zo explosief zijn. Kijk, die mensen komen hier omdat het gunstig is voor hen te werken, ze relatief veel geld verdienen waar ze thuis iets mee kunnen doen. Het merendeel heeft een tijdelijke arbeid. Dus we hebben ook weinig perspectief veel Polen om zich in Nederland te vestigen. Simpelweg omdat het om tijdelijke arbeid gaat in land- en tuinbouw. En dat ga je niet je hele leven doen. Voor het merendeel van die groepen is het iets wat je een aantal jaren doet. Of zelfs maar één jaar. En daar, dat, dat geld wat je gebruikt, dat ga je investeren in Polen. Dus voor heel, veel mensen in, voor heel veel Polen is er ook een gering perspectief, eerlijk gezegd, om in Nederland te blijven. Omdat men hier geen stabiele, duurzame baan kan verwerven. Zou er toch een groei uh, te zien blijven? Nou ja, wij verwachten eerlijk gezegd dat de groei zal afvlakken. En dat heeft er sterk mee te maken dat hij ook Duitsland, een belangrijk land, en Oostenrijk ook zijn arbeidsmarkt volledig heeft opengesteld voor de Polen. Dus in de, de, in de komende periode zal Nederland dus gaan concurreren met landen als Duitsland en Oostenrijk. En ik verwacht eerlijk gezegd dat er niet meer een sterke groei zal zijn van, van de Polen. Het zelf zou zelfs kunnen zijn dat het gaat afnemen. Is de piek dat bereikt we daarom, dan? Uh, meer Bulgaren en Roemenen nodig zullen hebben. En deze kant op komen? Die komen al deze kant op. Hè? Maar als er dus meer arbeidsmogelijkheden zijn voor deze groepen... dan zullen ze meer deze kant uitkomen. En de piek hebben we misschien dan gehad? Ik verwacht dat we de grote piek inderdaad hebben gehad. Het hangt natuurlijk heel erg sterk af van de Nederlandse economie en natuurlijk ook van de Poolse economie. Uh, maar de, de, de, de, de sterke groei de, die is eruit en je zult dus meer, in de toekomst meer concurrentie hebben met andere landen. Socioloog Godfried Engelsen, dank u wel. Ik in schnell ins Dorf, ob isch, ha ha getan, auf da etwas welle ik die die Boerzüge en op de Stras. Dan auto vangen getank en bij op de bank. Goed. Onlosmakelijk verbonden met het EK in Zwitserland en Oostenrijk van 2008 alweer. En dat was natuurlijk allemaal dankzij Studio Sportzomer, die dit nummer gebruikte als tune. Wanneer jij het wanda van Sina? gids.fm. Zomereditie. Het kloppend hart van het sumo-worstelen. Japan is in de ban van een omkoopschandaal. Al jaren circuleren er rond het sumo-worstelen verhalen over omkoping, banden met de maffia en drugsgebruik. In maart van dit jaar werd er ook echt bewijs gevonden voor verkochte wedstrijden. En je zou het niet denken, maar ook in Nederland wordt gesumoworsteld. En hoe werd het nieuws uit Japan hier dan eigenlijk ontvangen? Verslaggever Anita van der Hulst ging naar de training van de nationale selectie in Rotterdam.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 En ook buiten Japan. Een sumo is gebaseerd op die 1500 jaar tradities, respect voor elkaar, eerlijkheid. Een grote klap voor de sport. En wat is er precies aan de hand? In Japan heb je misschien tien uh, divisies. En na de vierde divisie beginnen worstelers heel veel geld te verdienen. De meeste basho's. Wedstrijden. Wedstrijden. Dat uh, duurt 15 dagen. En van de 15 wedstrijden moet je minstens 8 winnen om je rang te behouden. Dus zeg je, je hebt nog één wedstrijd te gaan en je hebt al zeven partijtjes gewonnen. Dan wordt het voor het laatste partijtje op een akkoordje gegooid. Het is bewezen, dat is nu gebeurd die afgelopen tijden. En de matches waren verkocht, je hebt tussen 1.000 en 10.000 euro per, per keer. Hoe is het bewezen? Die hele inhoud van de wedstrijd tegen elkaar ge-SMS, is dus bewaard op die, die, die gsm's. En het is bijna stap voor stap. Ja. Jij moet nu links aan komen, ik stap rechts, ik ga naar boven springen. Jij draait om vier keer en dan ga je in de doen. Hoe ah, erg ah, is dit voor het sumo worstelen wereldwijd? Ik denk in principe dat het is die uh, ergste dat dat uh, kunnen gebeuren met de sport. Uh, omdat je bent bezig met een sport die bezig is om de hele wereld uh, te vertellen... Ja.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 Hoeveel mensen doen aan sumo-worstelen in Nederland? Ik de denk totaal een stuk of uh, 50 tot 60. En dan hebben wij een nationale selectie van uh, 15 uh, uh, wedstrijd Het uh, is misschien te vergelijk als uh, bobsley in Nederland. Op Olympische Spelen presteren ze heel hoog, wij ook op Europees en uh, wereldniveau.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 De Gids.fm Zomereditie deze week herhalen we onze serie De Mensen van de WSW over de werknemers van sociale werkvoorziening Promen in Gouda en Capelle aan den IJssel. U weet, u werd, uh, er wordt fix bezuinigd op de sociale werkvoorzieningen en er komt vanaf volgend jaar zelfs een heel nieuwe regeling. In deel 5 van deze serie volgt verslaggever Katinka Beer de consulente. En dat zijn de mensen die de WSW'ers begeleiden, maar tegelijkertijd ook steeds commerciëler moeten worden. Marijke Baajema is een van hen en onze verslaggever was erbij toen ze een voortgang gesprek had met een van haar klanten, Jim de Veiter. Hij is 26 en hij werkt in het groen, zoals dat dan zo mooi heet bij Promen. Denk dan aan plantjes, schoffelen en plantsoenen. Hoe is het met je? Goed. Ja? Zit je goed in je vel op dit moment? Ja. Mooi. Paar Thuis? We, uh, ook. Ja. We hebben een tijd geleden hebben we een gesprek gehad en dat ging over opleiding. Hoe sta je daar nu tegenover? Uh, nog zomer. Ja. Ik, me erop. ik ga uitzoeken wat daar de mogelijkheden voor zijn. Want, hè, hoe gaat dat op dit moment in verband met de bezuiniging? Dus ik moet dat even goed gaan uitzoeken. Dat is goed. Kan je daarmee leven? Ik leef nog steeds. Want ben je nou VCA gaan doen? Nee, uh, nog niks. Nog niks, oké. Okay. Nou, ga ik ook uitzoeken wanneer je daarvoor aan de beurt bent. Dat is goed. VCA, dat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. En Jim wil dat certificaat graag halen, want dan mag hij meer in het groen dan nu. Ik heb met gereedschap uh, voor je planten. Met uh, elektrische zagen uh, of zo? Dat bijvoorbeeld. En dat wil je? <laughs> dat wil ik. En, uh, blad blazen. Hoe vind je het om een gesprek te hebben met je consulent? Ja, best wel prettig. Ken je je ei kwijt. Alle problemen die je hebt, kun je hier oplossen. Marijke Baiema, met wat voor dingen komen mensen nou bij u? Van alles. Dat kan echt alles wezen. Schulden, huisvesting, gezondheid, psychische problemen. Het kan echt nou, heel uiteenlopend. Sommige mensen zijn niet heel erg vaardig in het vinden van de weg in de maatschappij... En ja, dan is het prettig als je iemand hebt waar je dat kunt neerleggen even. Maar vervolgens ga ik wel met die persoon in gesprek van... joh, wat is er aan de hand? En heb je al gedacht aan eh, hulpverlening. Een paar weken geleden werd er uh, een klacht uh, gediend. Oh? Tegen me. Door wie? Door de vrouwtjes uh, van de kantine. En waar ging dat over? Het schijnt dat ik uh, wat verkeers gezegd heb. Zo kwam het over maar. Maar mm -hmm. volgens mij... Uh, heb ik helemaal niks verkeerds gezegd. Het enige wat ik zei, ik had haar naar tafel meegenomen. Ja. En ik had gezegd: van uh, welke van twee vind je leuk? Mhm. Mm en toen, uh, ja, dat, dat was het. Oké. Okay. En dat, was, dat viel niet goed. Nee. Nee. En uh, toen een klacht werd gediend tegen mij. Ja. Toen mocht ik niet, uh, niet weten wie. Mhm. Mm en daar hou ik niet van. Nee. Maar ja, dan ga ik toch even op je inpraten voor, niet, niet Kijk, jij hebt je beperkingen, maar andere mensen ook hè, die hier werken. Ja, dat vergeet ik ook niet. Okay. Ja, het kan best zijn dat die ander hè, heel moe moeilijk vindt om zoiets te, te vertellen. Ja, degene die kan het misschien wel moeilijk vinden. Ja. Maar hoe moet ik mij dan gaan voelen als ik in de kantine zit? Nou, even los van jouw gevoel, ik vind het voor haar ook. Dit is gezag van Jim. Ja, maar hij waarvan maar ik denk van, aanheen. daar moeten we wat mee. In de zin van, bij ProMan lukt dat nog. Maar willen we Jim extern plaatsen, dan zal hij daarin moeten ontwikkelen. En want je kan diploma's hebben en... Perfect cv, maar als jij veel ziekteverzuim hebt, of niet voldoende sociale vaardigheden, of, uh, nou ja, agressief gedrag, of doe maar wat, ja, dan is je kans op extern te plaatsen is gewoon heel klein. Nou, gaan we een nieuwe afspraak maken? Ik probeer volgende week uh, alles rond te hebben, in de zin van, hè, dat ik jou duidelijkheid kan geven, wat de mogelijkheden zijn over het traject. Zullen we woensdag 12 uur afspreken? Ja, is goed. Ja, oké. Okay zie ik het dan? Agenda van het eerste dagdeel. Wat is cross-selling? Voor wie en met wie? Voor nadelen? Ik laat wel cijfers zien. Uh, we kunnen het wat hebben over ervaringen. Cursus voor Marijke Baayema en haar collega-consulenten. Uh, ze moeten leren cross-sellen. Als ze bij een bedrijf zijn om over werk voor een van hun klanten te praten... moeten ze proberen meer werk te verkopen. Hoofdcommercie, Robert Langenhenkel. We moeten eigenlijk meer doen met minder mensen. En dat betekent natuurlijk ook in de praktijk... dat we moeten zorgen dat elk bedrijfsbezoek dat wij maken... een zo efficiënt mogelijk bedrijfsbezoek is geweest. Ja, en dat betekent, als wij een goede klant hebben... die bijvoorbeeld heel veel verpakkingen door ons laat uitvoeren... dat we ook eens kijken in hoeverre wij bij die klant... in het magazijn iemand kunnen plaatsen. Of iemand kunnen plaatsen die de koffie rondbrengt. We kunnen uh, dingen doen in de administratie... Zo zijn er altijd wel aanknopingspunten en bijna altijd ook wel meer dan één. Voordelen van cross selling daar een paar voordelen van opnoemen. Ja, klantenbinding. Klantenbinding. Met andere woorden... Ja, als je diverse dingen aanbiedt, dan... Uh... Ja, hoeveel, hoe, hoe meer diensten ze van ons afnemen, hoe steviger die band wordt. Goedemiddag. Dag vrouw, goeiedag. Ik ben Tatjana. Dag vrouw, ik ben Michael collega, welkom. Dankjewel. wel. Een rollenspel. Een van de consulenten heeft een zogenaamd een gesprek bij een containeroverslagbedrijf over een baan voor een van haar klanten in het magazijn. Maar het bedrijfsterrein is heel slecht onderhouden. Cross-sellen dus. Terrein? Bedrijfsterrein? Ja, we hebben natuurlijk best een flinke flink complex hier. En uh, ik doe op dit moment ook tijdelijk uh, de functie als uh, Facility Manager. En ik, uh, ja, ik verschroom een beetje mijn, mijn functie erin. Misschien dat u het gezien heeft. Het onkruiden uh, borrelt inmiddels de grond uit hier uh, op het terrein. Ja, dat is me wel opgevallen. Ja. Dat wat dat betreft uh, moet ik dat uh, nog even een beetje oppakken. oké. Okay. Nou, het komt uh, goed uit, want uh, bij Promen uh, hebben we een hele grote afdeling groen. Ja. Er zijn mensen die uh, getraind uh, zijn, uh, die uh, niet alleen maar uh, schoffelen... Maar is het, dus het moeilijk te... om uh, de consulenten commerciëler te maken? Ik denk het niet. Ik denk dat mensen echt gaan voor hun werk. Ik denk alleen wel dat je altijd commerciëler kan worden. En bij ons is dat helemaal leuk, omdat er onze commercie is... En succes is een mooie arbeidsplaats voor een vaak gehandicapte persoon. Marijke Rijke ziet u zichzelf gaan cross-sellen? Zeker. Ja, ik vind dat helemaal niet verkeerd. Ik bedoel, uh, je komt bij een uh, kantoor van uh, bedrijf en je ziet dat het terrein slecht onderhouden is. Ja. Hup, een tip van uh, joh, we hebben een afdeling en die kan daar, uh, die kan daar wat mee. Ja, geen bezwaar uit. tegen, nee. Ja, mensen die natuurlijk uh, een beetje onkruid kunnen wie, hier, onkruid kunnen ja, spuiten. Ja, want ja, ja het, het borrelt ja, hier de grond uit ja, op dit moment. Ja, en ja, wellicht als ze nog ja. hier en daar nog wat takjes kunnen wegknippen. En uh, ja, misschien wat met een bladblazer aan de gang kunnen om het terrein een beetje schoon te blazen. Ja. Dus als u daar misschien een, ja, een, een leuke aanbieding in kan maken, graag. En zo eindigde het rollenspeel heel succesvol. U hoorde een reportage van Katinka Beer. En wilt u foto's zien of eerdere afleveringen terugluisteren? Surf dan naar degids.fm. Wat heb ik nog voor u in petto tot 12 uur? Nou, we horen het de laatste tijd wel vaker. Als Nederland niet uitkijkt, raakt ons land achterop... waar het de wetenschap betreft. Ook uitvinder en ingenieur Henk de Beijer vindt dat. Er moet meer worden geïnnoveerd. Dat straks na het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. In het Elke ziekenhuis in Helmond zijn alle acht operatiekamers gesloten nadat een lamp op een patiënt en een verpleger was gevallen. Beiden raakten daardoor gewond. Maar ze maken het naar omstandigheden goed. De directie van het Elke in Helmond wil geen enkel risico nemen en daarom worden alle verlichtingunits op de operatiekamers grondig nagekeken. Italië en Spanje moeten steeds meer rente betalen voor hun staatsleningen... waardoor de schuld van beide landen onbetaalbaar dreigt te worden. De rente op tienjarige staatsleningen van Spanje en Italië... is opgelopen tot ver boven de 6 procent. Kapitaalmarkten maken zich grote zorgen... over de gevolgen van de Europese schuldencrisis. De politie in Den Haag heeft de veroordeelde man na acht jaar opgepakt. Hij werd in 2003 veroordeeld tot 835 dagen cel vanwege een overtreding van de opiumwet. Toen de man zich kort geleden inschreef bij de gemeente Den Haag... kon hij alsnog worden gearresteerd. En deze week kan een muggenplaag ontstaan, zegt onderzoeksinstituut Alterra in Wageningen omdat in juli extreem nat was en de temperatuur nu stijgt, zijn de omstandigheden voor muggen ideaal. En mensen worden daarom geadviseerd zoveel mogelijk bakjes, emmers en regentonnen met stilstand water weg te halen. om muggenlarven geen kans te geven. Dat zijn hoofdpunten uit het nieuws. ANWB verkeersinformatie: het is wat drukker op de weg te staan. Files op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Bij Noodorp 3 kilometer en verderop voor Den Haag nog eens 4. Op de A15 Rotterdam richting Europoort bij knopend vaanplein 2 kilometer. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor het knooppunt Hellegadsplein 3 kilometer. Op de A58 Breda richting Vlissingen. Bij Roosendaal 3 kilometer en verderop bij knooppunt Markizaat nog eens 3. Op de N59 Hellegadsplein richting langzaam rijden en stilstaan op diverse plaatsen tussen Nieuwerkerk en Seeroskerken. Tot slot de N57 Rotterdam richting Ouddorp. Bij Hellevoetsluis 4 kilometer. VARA Radio 1. Degids.fm zomereditie met Deborah Blekkenhorst. Het is een mooi onderwerp op deze zomerse dag: koel cool te maken van warmte. Het kan, ja, echt met een uitvinding van Henk de Beijer. Een uitvinding die binnenkort ook nog echt in productie wordt genomen. Maar nu eerst muziek: Joss Stone, Karma van haar nieuwe album.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 me and baby I am what I am You did what you did I'm glad I'm not a You a little bit harder, baby. You could have been a little bit smarter, baby. I try not to see when you are on it up for me. You could have tried a little bit harder, baby. I am what I am. You did what you did. I'm glad I'm not a sinner, baby. 'Cause here's the twist: you are what you are. Just Stone met Karma van het nieuwe album LP1. De gids.fm: zomereditie. Begin dit jaar sprak Felix Muurders met innovator, zeg maar uitvinder Henk de Beijer. De positie van Nederland op het gebied van innovatie kwam aan de orde, maar ook het effect van programma's als Het beste idee van Nederland. De winnaar van Het beste idee van Nederland is gekozen. Desmond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 Dus iedere woning kan eigenlijk een zonneboiler hebben. zonder dat, het, dat die niet goed op de zon gericht staat. Nou, die is die al te koop dan? Die is te koop, ja. Die Waarom wordt je door... nooit. Waarom maakt u geen reclame daarvoor? Nou, omdat ik hem niet verkoop. Dat, u doet uh, het zelf dat, niet. U vindt het uit en nu. Ik, ik nou, en het dan het zoek ik industriële partners. en die industriële partners die zetten dan het product weer op de markt.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 Dat klopt, dat is de Solab Cool. De Solab Cool wordt nu in ontwikkeling genomen... om daadwerkelijk tot een product wat gewoon op de markt te koop zal zijn. De Solab Cool die eigenlijk van restwarmte koel cool te maakt. Ja. Die maakt airconditioning en daardoor hoeft er dus minder elektriciteit geproduceerd te worden in de centrales. Dus komt er weer minder warmte. Want Nederland heeft natuurlijk heel veel restwarmte. En dat zou erg prettig zijn als we er een product van zouden kunnen maken wat we ook zouden kunnen gebruiken gelijk. En wanneer, en op, dus, het een, koeling. En wanneer is het echt ook een product dat zeg maar, ja, van de band rolt, om het zo maar te zeggen? Uh, dan moet je ongeveer denken aan het uh, midden van volgend jaar. Zo'n beetje in, in, in, in mei, juni, volgend jaar. Dus het kan toch heel snel gaan? we doen ons best. Ik bedoel, bij en dan moet u ook echt zien dat dat het dan nog niet een wereldschaal van productie is, maar dan zullen de eerste producten gewoon op een normale productielijn geproduceerd gaan worden. En hoeveel huishoudens kunnen er gebruik van maken dan? Nou, in Nederland uh, is het nu de situatie dat er ongeveer 400.000 woningen op stadsverwarming staan. En dat zijn ook mensen die natuurlijk net zoals uh, iedereen, trouwens vandaag een hele mooie dag voor. Uh, een beetje koeling willen hebben in huis. Dat, uh, die kunnen we daar in ieder geval alvast voorzien. En daarnaast uh, ontstaat er een enorme markt ook voor al die uh, landen waar zonne-energie uh, erg vaak schijnt. Hè, waar ook behoefte is aan airconditioning. U sprak uw zorgen uit, ook in het gesprek, over het feit dat we zo laag staan op de lijst van innovatieve landen. Gaan we nu weer een beetje omhoog? Nou, dat zou erg prettig zijn, maar ik denk niet dat door één ontwikkeling uh, we in één keer enorme stappen maken. En ik denk dat het belangrijkste is dat uh, de overheid inziet dat wij uh, met name nog steeds moeten gaan werken aan, uh, aan vernieuwende aspecten waarin we beter zijn dan, uh, dan de landen om ons heen, zeker China. Want ja, Nederland moet toch wel producten en diensten blijven maken die beter zijn dan, uh, dan de rest. Henk de je blijf innoveren en blijf uitvinden, zou ik willen zeggen. Ik doe mijn best. Hartelijk dank. Oké, okay, tot ziens. She walks in and says, Come on, let's have it. She brings out the worst you can be. That's well, a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to serve alone. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet.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 Van eigen bodem, de Nederlandse band Raccoon met no mercy. De Gids .fm, Zomereditie. Dit was de VARA toen. En aan het slot van deze uitzending ga ik nog even in het VARA-archief. En daar stuit ik dan op een stapel banden uit de jaren 70 en 80. Interviewer Tony van Verre ontmoette iedere zondag een bekende Nederlander. Acteurs, politici, cabaretiers en schrijvers. En de vorm was bijzonder omdat er geen enkele vraag te horen was. Een monoloog, onder andere van Simon Carmichot. Ja, ik ben uh, geboren ergens op Toulouse. Dat kade geloof ik, maar dat is... Uh, daar heb ik geen herinneringen aan, want als we al klein kind zijn we... Toen ik nog heel klein was, zijn we verhuisd naar het Westeinde 172 in Den Haag. En daar was een heel groot huis. Dat had mijn vader dat gekocht, dat huis. En beneden dreef mijn moeder... Een winkel, Het Nieuwe hoeden en Pettenmagazijn. Dat was herenhoeden dus en zo. En dat was eigenlijk meer een affaire van mijn moeder dan van mijn vader. Want mijn vader had gewoon een baan. Die werkte als vertegenwoordiger voor een conservefabriek van Stegeman. Die geloof ik nog steeds bestaat. Maar mijn moeder had een niet te betomen energie. En die wilde dus zelf ook iets doen. Het was een hele grote, hele lange winkel. En... Uh, verjaardagen van de kinderen die werden uh, meestal op zondag gevierd... omdat door de week ze al door die winkel open was en er gewerkt moest worden dus. Maar als we die verjaardag op zo'n zondag vierden... dan mochten we in die winkel een hele voorstelling geven. En dan bouwden mijn broer en ik een uh, soort podium hè, op mijn van planken. Uh, en dat traden we ook allemaal op. Ik had daar heel weinig in de melk te brokkelen in die vereniging, want ik was de jongste. Mijn broer was vier jaar ouder dan ik, die had kennelijk de leiding. Maar ik herinner me dat ik maar één keer in dat programma, wat we dan opvoerden voor de kinderen, hè, want de ouders die, en de ouderen die zaten allemaal achter in de huiskamer, glaasjes te drinken, maar in die keuken was het dan, in, in die winkel was het dan voor de kinderen. En ik heb één keer succes gehad met een nummer dat heette. Johnny, het komisch valnummer. En daar had ik een pak van mijn vader had ik dan aangetrokken. Dat was natuurlijk veel te groot. En dan viel ik onophoudelijk. En dat was blijkbaar zeer komisch. Hè? Want er werd enorm om gelachen door al die kinderen. Ik herinner me nog wel dat wij bijvoorbeeld op zaterdag... Hè, we hadden, in dat huis was oud. Daar was natuurlijk geen badkamer in. Hè? Zoals tegenwoordig in alle, alle huizen is... En wij werden dus, mijn broertje en ik... Werden op zaterdagavond werden we in zo'n grote tijl gedaan. Hè? En daar werd warm water, ketels warm water werden erin gegooid. En dan uh, werden we er samen ingezet. En dan schrobde mijn moeder ons af. Hè, dat was eigenlijk de grote beurt die we eens in de week kregen. En uh, daar heb ik sterke herinneringen aan. Omdat mijn moeder tijdens dat afschrobben... de gewoonte had om ons de film te vertellen die ze die week had gezien. En in die tijd, zo de begintijd van de film eigenlijk... had je nog films, dat waren vervolgfilms. Dus dat was niet uh, dat was een film, daar moest je zes keer naartoe... want dan, dan had je het hele verhaal pas gehad. Hè? Zo de Indische graftempel en dat soort dingen. Meestal Duitse films, van de Ufa. Dan vertelde zij wat ze gezien had die week. En dat wist ze zo prachtig te doen dat wij dan ademloos van spanning in, dat, in die tijl zaten. En het ergste wat dan kon gebeuren was dat de winkel volliep. Want die winkel was zaterdags tot middernacht minstens open. En dat mijn vader, die daar dan in die winkel stond met twee winkeljuffrouwen... die bonkte dan op de ruit hè, van, die, van de kamer waar dat bad in stond... waar wij in bad zaten... En dat betekende dat zij komen moesten, dat ze ook moesten helpen. Dan zaten we midden in dat verhaal. Dan wisten we nog niet hoe het afliep. En dat duurde soms heel lang, als er veel klanten waren. En dan werd dat water langzaam, langzaam steeds kouder en kouder en kouder. Maar we gingen er niet uit. Want we wilden per se horen hoe het afliep. En dus soms na een half uur, drie kwartier, kwam ze dan... Weer aan en dan zei ze: Zitten jullie daar nog? Waarom zijn jullie er niet uitgegaan? Ja, zeiden we dan, maar we weten niet hoe de film afloopt. En dan uh, deze er nog een paar ketels warm water bij. Dat heerlijke gevoel, dat weet ik nog steeds. Hoe heerlijk het dan was om eindelijk weer een beetje warm water te krijgen. En dan vertelden ze de film uit. Pacht was dat. Uit het VARA-archief. Simon Korminggold in een ontmoeting met de interviewer... die niet gehoord werd, Tony van Verre.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 Het Vara.nl ja, hij is er weer, superman. Heeft u problemen, mail hem en hij uh, komt eraan om ze op te lossen. De gids.fm zit er weer op, maar er zullen er nog vele volgen. Morgen bijvoorbeeld gewoon om dezelfde tijd. Dan praat ik met maritiem schrijver Arne Zuidhoek. We gaan het hebben over zeehelden, of moet ik toch zeggen zeerovers. Over Rembrandt en ook nog eens over auto's uit de jaren 50. Want jawel, over al deze onderwerpen schreef je een boek. Het wordt leuk. En uh, na het nieuws op deze zender Lunch met Jurgen van den Berg. Jurgen, wat gaan jullie doen? De NRC komt met een eigen glossie, daarover de hoofdredacteur Peter van der Meers. In het mediaforum Henk Westbroek en Pieter Broertjes. Die uh, gaan praten onder meer over de, het geharren waar dat bij Ajax alweer een beetje begint. Over de Telegraafcolumn van Johan Cruijff. En um, we hebben natuurlijk de Nationaal Nieuwsquiz. En uh, de stelling straks om half twee in stand.nl. Premier Rutte moet reageren op de uitspraken van Wilders. Straks dat dus in stand.nl. En het gaat over voetbal en alles. Nou ja, dat maakt toch gewoon weer een hoop los, eh, Jurgen, nietwaar? En het seizoen moet nog beginnen. Straks, Jurgen van den Berg met lunch. Tot morgen.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 Jazz nog een keer beleven? Op Curaçao doen we het dunnetjes over. Kom genieten van Sting, Stevie Wonder, Earthwinter Fire, Juan Luis Guerra, Theon Warwick, Chic en nog veel meer. 2 en 3 september op Curaçao. Kijk op curaçao-noordsea-jazz.com. BVN is onze televisiezender in het buitenland. Wereldwijd gratis te ontvangen via de satelliet en in duizenden hotels. Met BVN kijk je iedere dag naar de beste programma's van de publieke omroepen. Vol nieuw sport en entertainment. BVN, de televisiezender voor Nederlanders in het buitenland. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op Curaçao-NordseJazz.com. Dit is Radio 1.